Het NOS-journaal. Renate Evers. De nieuwe Italiaanse premier Monti heeft zijn kabinet gepresenteerd. Het is een zakenkabinet dat bestaat uit professoren, ambtenaren en een bankier. Er zit geen enkele politicus in. Volgens de premier wordt het werk daardoor een stuk makkelijker. Behalve premier wordt de top-econoom Monti ook minister van Financiën. Het zakenkabinet moet een ingrijpend pakket aan economische hervormingen en bezuinigingen doorvoeren die door de EU zijn opgelegd. Gisteren kreeg Monti brede steun van het Italiaanse parlement, onder meer van de partij van oud-premier Berlusconi, die afgelopen weekend aftrad. Volgens een opiniepeiling gelooft een grote meerderheid van de Italianen dat Monti de problemen kan oplossen. Minister De Jager houdt rekening met opmerkingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau over de sociale staat van Nederland. Volgens het SCP heeft het kabinet weinig oog voor de gevolgen voor de burgers van de bezuinigingen. Er hangen donkere wolken boven ons land, zegt het bureau. De Jager benadrukt dat het kabinet zelf al eerder heeft gewaarschuwd voor een aankomende storm. Maar de maatregelen zijn nodig om het niveau van allerlei voorzieningen op peil te houden, zegt hij. Het is een heel goed rapport geworden. Er staan ook juist heel veel positieve dingen in... dat Nederland juist het relatief veel beter doet in Europa dan andere landen. Zowel qua welvaart als op het gebied van uh, hoe mensen zich voelen. Bij eventuele nieuwe bezuinigingen kijkt het kabinet ook naar de sociale component... zoals het SCP vraagt, zegt de jager. De linkse oppositie ziet in de bevindingen van het SCP... een bevestiging van het eigen gelijk. De storing bij pinautomaten is voorbij, zegt Currents, de koepelorganisatie die zich bezighoudt met pintransacties. Aan het begin van de storing werkten 500 automaten in winkels niet, maar rond het middaguur waren het er al 15.000. Volgens Currents is er met succes nieuwe software geïnstalleerd en zouden alle betaalautomaten het weer moeten doen. Tot het mooiste nieuwe woord van 2011 is gekozen wildbreien. Dat neologisme kreeg de meeste stemmen bij een verkiezing op de site van het INL, het Instituut voor het Nederlandse Lexicologie. Wildbreien wordt ook wel straatbreien genoemd. Het is het breien van fleurige lappen die om lantaarnpalen of ander straatmeubilair worden geknoopt om het straatbeeld op te vrolijken. Op de tweede plaats eindigde het woord Infobesitas, waarmee de overdosis aan informatie in dit technologische tijdperk wordt bedoeld. En op nummer drie staat Boomerangkind. Maar dat woord is al een paar jaar in gebruik voor een uitwonende student die in het weekend thuiskomt om de was te laten doen. Het weer op de meeste plaatsen zon. In het noordoosten en zuidwesten komt nevel voor. Het is 5 tot 9 graden. Vannacht gaat het een paar graden vriezen. Morgen vanuit het westen bewolking, maar het blijft wel droog. En het wordt dan een graad of 7. Ah, nu ben je verkeersinformatie. Korte file op de A10 West richting Zaanstad voor de Contunnel 2 kilometer. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. Sint.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 Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. We moeten er ook geen drama van maken, toch? Maar het maakt ons wel, uh, het maakt ons wel weer wakker. Iedereen zal weer, uh, weer geslepen terugkomen in februari. En uh, ons in ieder geval goed voorbereiden op het EK... Welkom Wilfred Genee, in de macho voetbalwereld zit jij bovenop de apenrots... met je succesvolle talkshow Voetbal International. Maar nu heb je voetbalvader geschreven, waarin je van een hele andere kant leren kennen. Eerst nog maar even wel over dat voetbal van gisteravond. Wesley Sneijder die zegt van, uh, nou ja, uh, we gaan ons nu goed voorbereiden. Ben je het met hem eens? Ja, dat, het niet nou, allemaal dat niet zo is heel goed dat het gebeurt. Afgelopen weekend sprak ik Bert van Marwijk en die zei ook van... dit is nog echt niet waar het om draait. Volgend jaar, daar draait het allemaal om dus. Goed, ja, dan ja, er vertrouwen in. Ik heb wel vertrouwen, maar er moet wel alle jongens aanwezig zijn als ze uh, robben van persie dat ze jongens zullen ontbreken. Als er is er maar één die er niet bij is, dan krijg je moeilijk, denk ik. Duitsland is in rep roer door een rechtse terreurgroep die racistische moorden, bomaanslagen en bankovervallen pleegde. Slachtoffers waren vooral Turkse snackbarhouders, waardoor gesproken wordt over dunner of kebabmoorden. Nu is de Duitse veiligheidsdienst in opspraak, want een undercover agent zou bij de moorden aanwezig zijn geweest. We gaan erover praten met Correspondent Annette Bierschel. Goedemiddag. Goedemiddag, hartelijk welkom. Ja, wat is is grote nieuws: de euro of toch dit inmiddels in Duitsland? Nou, het is, is, is wel ook nog de euro, maar dat is absoluut uh, topnieuws in Duitsland. En, en elke dag komen er weer nieuwe onthullingen en uh, nieuwe debatten daarover. En uh, ja, je kunt wel zeggen dat Duitsland heel erg geschokt is. Anorexia nervosa is vooral gekoppeld aan broodmagere meisjes, maar er zijn ook jongens die aan deze gevaarlijke eetstoornis lijden. En vanaf deze week kunnen ze terecht op een speciaal op hen gerichte website van de Stichting Anorexia Jongens. Initiatiefnemer van de site is oud-anorexia-patiënt Ron Meijering. Hartelijk welkom. Dank u. Ja, is dat een vergeten groep die jongens met anorexia? Dat denk ik wel, ja. Anders hadden we dit uh, zeker niet uh, hoeven te beginnen, nee. nee. Ik heb er ook nog niet, niet vaak van gehoord. Is, nee. er, is er ook weinig aandacht voor? Of treden we niet zo in, in, de, in de publiciteit? Nou, dat natuurlijk ook. Nu maar, wel. Maar, Ja, nu wel. <laughs> maar er is, er is uh, uh, heel weinig aandacht voor. Omdat het een relatief kleine groep is. En dus voor de, voor de gevestigde orde... Een, uh, ja, Financieel ook een moeilijke groep om, uh, om daar echt aandacht uh, aan te kunnen, kunnen besteden. Nou, dat probeer jij nu te veranderen. Ja. Theoloog Erik Borgman stoft een oude manier van denken af, de moderne devotie. De burgemeesters van Zwolle en Deventer die verbinden het aan de Occupy-beweging... en zien veel in dat denken. Ze hebben zojuist plechtig beloofd die moderne devotie weer op de kaart te zetten. We gaan er straks over praten met burgemeester Andries Heidema van Deventer... en dus met Erik Borgman. Goedemiddag uh, Erik, fijn dat je er bent. Ja. Die vergelijking met die Occupy-beweging, gaat die een beetje op? Nou, nee. Uh, oh, dat is wel heel erg ver gezocht in de zin van... de moderne votie was een, een, een beweging die vooral naar binnen gekeerd was. Ze waren wel voor de hervorming van de samenleving... en ook wel voor het, uh, voor, voor het afschaffen van al te veel laten zien hoe rijk je wel bent. Maar in tentenkampen voor, uh, voor, voor in Wall Street, tuigen uh, zie ik ze nog niet uh, zitten, nee. Onze dichter bij de dag is vandaag Sander Koolwijk. Zijn gedicht hoort u tegen drieën. En als u een vraag of een opmerking heeft, ga dan naar de website... Dit is de dag. nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u de hashtag DDD. Wilfred Genee, auteur van Voetbalvader, Onvoorwaardelijke Liefde staat eronder. Wat is een voetbalvader? Nou, dat is een man die eigenlijk helemaal gek van voetbal is. En op een gegeven moment een beetje opgeschrikt wordt uit zijn nogal monotome en monomane gedrag En merkt dat er meer is in het leven. Want van jongs af aan word je eigenlijk opgevoed met voetbal en ben je helemaal gek van. En op een gegeven moment merk je wel dat er meer is in het leven. Vandaar die onvoorwaardelijke liefde, die slaat zowel op het voetbal als op het kind. Dus ja. die dingen zijn echt onvoorwaardelijk. Maar dan gaat het wel heel erg over jou. In dit geval gaat het over mij. En de reden waarom ik het heb geschreven is met name om de twee eerste jaren vast te leggen van mijn dochter. die ik op als hogere leeftijd heb mogen meemaken. Want ik had twee dromen, dat beschrijf ik ook in het boek. ooit zondagavond 7 uur presenteren en ooit vader worden. En hoe oud ben je dan nu? Ik ben nu 44. Oh, dat valt toch nog wel mee? Ja, maar ik was 42 <lacht> toen ik vader werd. En ik had eigenlijk gedacht, vroeger als al, omdat ik het zo graag wilde, dat ik 22, 23 zou zijn voordat ik vader zou worden. Dan duurde het inderdaad even. En ik ben ongelukkig geweest in de liefde, maar dat had met name met mezelf te maken, denk ik. En, um, <lacht> Je kan pas een kind volgens mij op de aarde zetten... als je een basis hebt van het, waarvan je kan zeggen... die is goed, weet je wat dit klopt. En uh, nou, dat was ook de reden om dit boek op een gegeven moment te schrijven. Om mijn uh, vreugde met name... en het geluk wat ik daarin heb gevonden... Uh, deelachtig te maken aan de wereld... maar ook om een tijdsdocument te maken voor mijn dochter zelf... dat als ze straks een jaar of tien, twaalf, dertien is... dat ze dat terug kan lezen... omdat zij die eerste twee, drie jaar sowieso niet kan herinneren. Nee. En ik merk nu al als ik het teruglees... dat ik het zelf al heel vaak vergeet. Ja. <lacht> heb je geazeld om het te publiceren? Of eigenlijk geen moment? Nou, ik heb het wel geaarzeld. Kijk, ik schrijf al voor Margriet, schrijf ik al over haar. En um, dan, ja, dat is voor een bepaalde doelgroep. Dat merk je vooral als je in de Albert Heijn loopt. Dan word ik voor wat, door wat oudere dames aangesproken. die wij minder goed kenden dan mijn dochter. Want dan zegt ze: hé, hey, daar heb je Isabel. Dus dat is wel heel grappig. En die vragen niet aan jou wat je vond van de uitslag van. Nee, totaal uh, Nederland, niet zo. Ik, ik, ik boor daar een hele andere doelgroep aan. Ik heb er wel over getwijfeld. Maar tegelijkertijd dacht ik ook van: en dat ga ik haar ook meegeven. Alles wat je voelt, moet je doen in het leven. En ik heb altijd al mijn keuzes gemaakt op basis van mijn eigen kompas. En mijn kompas zei: je moet het doen. Ja. Want er staan ook foto's in van je dochter, of is het een nepkind? Nee, dat is mijn dochter. <laughs> <Nee. je> dochter <laughs> ook de voorpagina's ook <laughs> een dochter, foto's inderdaad. van je vrouw. Ja. Ja. Die moeten het allemaal ook maar leuk vinden. Nou, met name mevrouw vindt dat wel, uh, dat ze denkt van, uh, is dat nou echt nodig? Tegelijkertijd voelt ze ook wel, we zijn nu echt een, ja, een eenheid natuurlijk met z'n drieën. Ze zit nu aan mijn vast, ja. Ja, nou ja zo, ja, zo wil ik het niet omschrijven, maar ik bedoel, het is een duidelijk overleg met haar gegaan. En ik bedoel, we zoeken verder eigenlijk bijna nooit de publiciteit op, hè. we gaan bijna nooit naar feesten toe. Je zult ons nooit in Boulevard normaal gesproken zien, want dat gaat nu wel een keer gebeuren denk ik, met uh, privézaken. En uh, ja, voor deze gelegenheid heb ik toch het idee gehad... als je het goed wilt doen, dan vind ik ook dat je het uit moet kunnen dragen. Ja, dat maakt je wel net. kwetsbaar, want vanaf nu kunnen ze dus voor de deur liggen. Ja, dat geef ja, ik eerlijk dat toe. Dat risico neem je. Ja. Ja. Ja. Maar daarom zou ik ook nooit opnames thuis maken. Dat, dat doe ik dan nog net niet, dat is het laatste stapje. En ik heb zelfs een keer André van Duijm, mijn allergrootste idool... Die als Jan Weid best langs wilde komen, heb ik zelfs nee tegen gezegd. En daar heb ik weken wakker van gelegen. Nou ja, dat vond ik verschrikkelijk. Een beslissing. De ja. andere reden waarom ik het vraag is. Elsbet zei het al: die voetbalwereld is een beetje een macho wereld. Is het daar bonton uh, uh, bon ton om zo over je kinderen te praten? Ik denk het niet. Nee. Nou, laat ik het anders stellen. Wat ik mee heb gemaakt, en dat beschrijf ik op een gegeven moment ook in het boek. Ik was op een gegeven moment ook op Curaçao of op Aruba met dat beachfootvolley. En als je dan opeens jongens als Frank de Boer, die normaal gesproken heel stoer en afstandelijk en toch een beetje een beetje macho overkomen met hun kinderen ziet. En ook hoe ze daarmee omgaan en hoe ze erover praten. En je ziet het nu bijvoorbeeld. Ook aan Wesley Snijder, hoe die met zijn zoontje... die gaat er ook heel duidelijk... Openlijk mee om, om te laten merken hoe fijn je dat vindt. Je ziet wel een, een, een teneur dat het verandert. Bij het EK onder Marco van Basten zag je opeens alle spelers. Ze allemaal mee, hè? Ja. ja, alle kinderen op het veld enzovoort. Dus je ziet wel een soort veranderingen. Het is langzaam maar zeker toegestaan in de voetbalwereld. Ik bes beschrijf ook de Theo Jansen zelfs zo nu dan vertelt dat hij huilt. Om te laten zien dat je ook gewoon mens bent als voetballer. En dat dat macho gedeelte maar een onderdeel is van wie je bent. En word je dan ook wel eens helemaal serieus genomen door de Johan Derksen? Nee, als absoluut als je... nee, niet. Want nee, was... nee. Ik zag ook in je boek staan dat je op een gegeven moment grote vreugde vertelt dat je kind poept ja. heeft aan Johan Derksen. En ja. die loopt hoofdschuddend weg. En die kijkt me aan het... <lacht> nou ja, het grappige is, hij heeft dus ook een, een klein stukje erop geschreven en daarin zegt hij dat ik langzaam zeker een klein beetje op een mens ben gaan lijken sinds ik, sinds ik vader ben geworden. Eindelijk realiseerde hij zich dat er belangrijkere zaken zijn in het leven, gelukkig maar. Ja, ja. <lacht> je hij begint op een mens te lijken. Nou ja, Kijk, als je bijvoorbeeld van de week onze uitzending weer ziet... Dat, is natuurlijk, dat staat haaks op alles wat ik hierin beschrijf natuurlijk. Want dan spuit echt de testosteron door de ja, beeldbuis. Maar ben je dan twee personen? of Hoe, hoe verenig je dat nou in, in één mens? Nee, de essentie van dit boek is ook dat ik denk dat ieder mens... dat geldt voor Thijs en dat geldt voor jou, als ik mag tutailleren... dat geldt voor iedereen. Je ziet of je hoort vaak maar een bepaalde kant... en heel veel van die andere kanten kom, kom je niet achter... En ik denk dat die er wel zijn voor heel veel van die mensen, zeker ook in de voetbalwereld. Want al die stoere mensen, ook de loei vergaals en zo, die kunnen zo verschrikkelijk kwetsbaar zijn. En dat laten ze heel vaak niet zien. En ik wil er niet mee koketteren, maar. maar ik jij, heb... Geef je dan een soort voorzetje dat de volgende keer dat ze bij jou aan tafel zitten, dat ze misschien ook iets meer van zichzelf durven nou, te zien? Ja, het kan zetten. helemaal geen kwaad om jezelf ook van een andere kant te laten zien, zo nu en dan. Het is natuurlijk altijd heel eenzijdig. Hè? Het is ook altijd op één ding gebaseerd. Wat gaat er door jij? En had je het verwacht? Wat zijn je toekomstplannen? De geëikte sportvragen? Maar je kunt ook wel eens kijken wat er nog meer is. Maar hm. zie je het een beetje als een missie om die wereld open te breken? Nou ja, kijk, er zijn allerlei mensen geweest die met een missie zijn geweest... om de homoseksuele voetballers uit de kast te krijgen. Dat is niet gelukt. Dus laten we het eerst maar eens proberen om de heteroseksuele voetballer... iets meer warmte te laten uitstralen. Ja, want dus dus verwacht je veel kritiek hierop? Dat mensen zeggen, van, nee, nou, ik, ik, doe een beetje... Het, maar, het is heel nee. grappig. Ik kreeg een verzoek van de Panorama voor een interview. Die man heeft het ook gelezen. Ik kreeg net een mailtje terug. Hij zei, ik moet heel snel met je praten, want dat gaat niet goed met je. Dus dat was de reactie bijvoorbeeld. Ja. En ik denk dat maar ik je, je maakt vaak. het ons ook wel moeilijk, want je geeft ook tips. En ja. een van de tips is, sta weer open voor het kind in jezelf. Nou, ja. Thijs een beetje moeite mee dat, Misschien kan je gaan. me even helpen. Wat ja. is dat, openstaan voor het kind in jezelf? Dat kind dat wilde vroeger alles doen wat het voelde en dacht niet na. En de volwassene denkt alleen nog maar na voordat hij iets gaat doen. En de essentie daarvan is, als je dat weer kan voelen... dat je alles doet wat je voelt en dat het ook echt, echt uit je komt. En daar ga, daarom heb ik dat boek ook geschreven. Ik heb naar mezelf geluisterd. Wat wil ik nou eigenlijk? Nou, ik wil het heel graag delen met de wereld, hoe ik me daar op dit moment overvoel. En dat is het kind in jezelf. Dat je weer toestaat dat alles wat in je opkomt, dat je dat weer toelaat. En de rationele volwassene, die allerlei verantwoordelijkheden heeft... die moet het een beetje proberen los te laten weer. Ik vroeg me ook af, uh, heb jij tijd voor uh, je kind? Ja. Ik Kom net terug van de dierentuin en Amersfoort. Ja, dat heb je even gepland omdat je hier moest zijn. Nee, nee. elke dag. Elke dag breng ik twee tot drie uur door met mijn kind. Echt Sowieso, he? ja, echt waar. En ik, ik, ik heb nu straks nog een uitzending en dan rijk als een gek naar huis door breng brengen en naar bed. Ik heb gisteren naar bed gebracht. Ik probeer eh, nee, echt zoveel mogelijk. Je hoeft het niet. Ja, te... ja, nee, maar ik, bedoel, ik vind detail. het ook fijn om te doen. Ja. Dat, uh, ik werk heel veel, dat geef ik toe, maar vaak in de avonturen. Dus gelukkig slaap ze op die tijdstippen. Maar ik probeer er vaak naar bed te brengen. En ik haal er bijna elke ochtend uit bed. Naar genoeg elke ochtend. Ja. En uh, je bent uh, gelovig in die zin dat je gelooft dat je het hebt gekregen niemand. Hè? De naam van je dochter schrijft, je betekent de belofte van God. Ja. Uh, je kunt denken dat het toeval is, maar mijn vrouw en ik geloven dat alles in het leven een reden heeft en dat een hogere macht ongetwijfeld een handje heeft geholpen om haar bij ons te brengen. Ja, daar geloof ik in, ja. Kijk, ik ben zelf katholiek opgevoed en het instituut de katholieke kerk heb ik wel enigszins losgelaten, ook omdat ik er een aantal dingen van vind, daar kan ik niks mee. Het ja. dichten, dat je je schuld kan vergeven op een makkelijke manier en zo. Maar dat er iets meer is, daar geloof ik absoluut in. En mijn vrouw ook. En ik bedoel, het is een diep gekoesterde wens voor haar. Uh, vooral voor mij, maar zeker ook voor haar later, omdat ze de mij heeft leren kennen. En ik denk dat daar wel een beetje hulp van bovenaf is bij geweest, ja. Ja, en hoe zie je dat dan voor je? Kan je er iets over zeggen? Of is dat, is, is dat het ook? Dus er het... moet iets meer zijn dan... Ja, dat is het gevoel inderdaad ja. ook, ja. Dat feit dat ik die naam ooit bedacht heb voordat ik wist wat het betekende maakt het wel heel bijzonder natuurlijk ik zat daar een hele slechte film te kijken met Rutger Hauer <laughs> en Michel Vijver, toen ik 15 was en daar was Lady Isabel zat daarin en toen zei ik tegen mijn zusje ik zei, als ik ooit een dochter krijg gaat ze Isabel heten. en dan heb ik de, het geluk gehad dat mijn vrouw het ook een mooie naam vond. Ik kan het zeggen ja. ja die mag ook mee praten. Dus meer dan 20 ja. twinti, bijna twintig jaar na, ja, meer dan twintig jaar na dato uh, komt er een dochter en die heet nu Isabel dus uh, dat kan geen toeval zijn voetbal is oorlog opvoeden soms ook ja vertel. Ja nou, in allerlei opzichten ik bedoel um, wat ik heel belangrijk vind, is ook een van de tips die ik geef... is vooral kijken naar het kind. Ik ben trouwens ervaringsdeskundig, hè? niet deskundig. Hè? Dat is heel, heel iets anders, vind ik. Had mensen die er allerlei boeken van hebben gelezen en een opleiding hebben gehad. Uh, maar dat betekent ook dat je met een persoonlijkheid te maken krijgt... die naarmate ze wat ouder wordt, steeds sterker wordt, die persoonlijkheid. En daar heeft Isabel het is nu... twee, hè? Ja, twee jaar. Twee maanden, Peuter, drie weken. En twee dagen is. Futopuberteit? Ja. ja, nu al. En het is nu nee is twee, Of twee is nee. Weet je wel, dat merk je ook heel sterk. Voordat ik haar vanochtend in de auto heb, ben ik echt een kwartier, twintig minuten bezig. En dan wil ze eerst van alles doen. En dat is bepaalde bal de vorm van oorlog. En ook de, de, de strijd die je bijna moet voeren. Dat is niet een strijd, maar een gezamenlijke strijd die je voert met je vrouw over de principes waar je het beste een kind mee op kan voeden. Zijn jullie het niet over eens? Ja, hoor, we zijn het over het algemeen heel goed eens. Maar soms kun je ze al tegen elkaar zeggen, zouden we dat niet anders moeten doen? En Dan praten we erover. Wij geloven heel erg in de Gordon-methode. Dat je. Luister naar wat het kind zegt. Dat ook bevestigt... Dan kijk wat je er met z'n allen mee kan. De Gordon-methode. Ja, ik dacht eerst ook dat het die zanger was. <lacht> <lacht> ja, dat daar heb, niet zo daar heb ik ook een column over geschreven trouwens. Die, die staat er ook in. En ik had hem nogal pittig aangezet, die column. Maar toen kreeg ik een, een verzoek van een magiet... of ik die column echt toch weer even wilde herschrijven. Dat kon echt niet, weet je wel. Dus uh, Gordon is een Amerikaanse deskundige op het gebied van opvoeding. die in de jaren zestig okay. al zei dat je uh, moet proberen te luisteren naar wat het kind zegt en wat de boodschap is. En niet de boodschap die je zelf in je hoofd hebt zitten op het kind opleggen. Oké, okay, dat is de Gordon-methode. Ja. Als man word je nummer twee. Ja, dat is een zekerheid. En, en, en voor je vrouw dan? Ja, ja. Nee, vanaf dat moment, ik, ik, ik beschrijf het op een gegeven moment... Het is niet de... goed volgens mij, je moet nummer één blijven. Nee, hoor, die kinderen gaan iets. op een zekere dag weer weg. Ja, maakt mij echt niet uit. Maar het is wel grappig, want je moest er wel aan wennen. Want ik, ik beschrijf het ook op een gegeven moment. Hoor ik mijn vrouw zeggen, heb je nog zin in een kopje? Uh, wil je nog wat drinken, liefje? En toen zeg ik ja, en toen had ze het tegen die dochter op dat moment van ons. Dus dat is een deformatie die je even moet loslaten natuurlijk. Want je bent gewend altijd liefje en schatje te worden genoemd. En dan gaat dat opeens toch een beetje richting kind. Ja, ik vind dat niet erg. Ik, ik ken veel vaders. Mijn vader had er ook een beetje last van. Die kon daar jaloers op zijn. Die vond dat moeilijk. Ik vind het prachtig. Ik vind het ook prachtig om te zien die band tussen mijn vrouw en dochter op dit moment. En als er meer kinderen zouden komen, zeg je dan word je nummer drie, vier, vijf of zes. Ja, je gaat steeds verder achteruit in de hiërarchie. Het is echt de eindoefening oefening voor jouw positie wat dat betreft. Maar compenseer je dat dan misschien ook weer een beetje... Ja, dit is wel een beetje psychologie van de gouden. Dat geeft niet, Lekker over voetbal te praten met de mannen op de televisie. Ja, ik denk dat dat wel het tegengewicht is. Want ik bedoel, wat ik doe is het leukste wat ik kan doen. En dat past ook echt bij me, maar dat weken... Dat, dat, beetje, dat gevoelige, dat, dat, ja, als je dat kan combineren, perfect. Ja. Ja, het is een harde wereld waar jij in zit. Deze week was er weer een, een clash tussen Jack van Gelder. Gaan we weer, ja? Ja, ja? en jou. En hij zei het volgende over jou. Ja, ik, Johan Derks heeft het niet zo moeilijk, mee, van de Grijpen ook niet. Maar Gene vind ik een achterbakse jongen. En, en, en, en, en, en dat, dat is uit eigen ervaring. Uh, dat je ja, ja. Ik vind het gewoon een, een, een, een, een onderkruipsom. Ja. En, en, ja, Kun je daar voorbeelden van geven? Nee, ik, vind, nou, nou, ik, ga, ik hoef er geen voorbeeld van te geven. Ik denk alleen dat je naar zijn gezicht hoeft te kijken. En dan denk ik dat je genoeg weet. Waar ja. gaat dit over? Nou, kijk eerst naar mijn gezichten, Thijs. Ja. Dan, nee, dan ja. Het <lacht> ziet, dus ziet er vrij normaal uit, vind ik. Maar. <lacht> ja, nee, dat gevoel had ik ook. Waar gaat het over? En eigenlijk heb ik zoiets, ik heb er nu een paar keer op gereageerd. Waar moet ik nog op reageren? Kijk, als Jack mijn moeite met mijn humor heeft... en uh, daar blijkbaar heel erg mee zit... heeft later gezegd dat hij niet mee zat... <lacht> maar het feit dat je je zo uit over iemand... Als je een grap over je maakt, zit je de er blijkbaar ook heel erg mee. Want jij had grap over hem gemaakt. Ik maak wel eens een grap over het feit dat ik vind dat Jack, die echt een vakman is en een prima collega, niet altijd even kritisch is. Nou, dan zeg ik wel eens een grapje en dan imiteer ik Jack wel eens met een, met een openingsvraag of zo. Zo van, nou jongens, zeg het maar, ik gooi het op tafel. Maar dat vind je geen leuk grap. <lacht> en, uh... en daarom vindt hij jou een onderkruip. Ja. Dus, maar uh... jij, jij zegt steeds in het openbaar, dat kan me niet schelen. Dat komt niet bij me binnen. Nou, kijk, wat ik daarover heb gezegd, ook naar nou, mensen in mijn naastomgeving... je moet altijd naar het motief en de motivatie van mensen kijken. Nou, het motief is klaarblijkelijk dat hij, ik weet niet, heel boos op mij is. Ik, het zal haast wel. En de motivatie is, kijk naar zijn gezicht. Nou, in beide gevallen kan ik er niet zoveel mee. Want als ik nou iets had gedaan, stel dat ik zijn vrouw had lastiggevallen... of ik had hem zakelijk opgelicht, dan kan ik me er iets bij voorstellen. En dan kan ik er ook in meegaan, en dan kan ik er wat mee met die kritiek. Maar op het moment dat iemand kritiek geeft, nergens op gebaseerd bijna... anders dan een beetje humor... Ja, dan kan ik er toch niet zoveel over na gaan denken. Dan ga, je hem, ga je hem dan bellen of wil je dan nee, een uitleg? Nee, absoluut niet. Nee? Ik bedoel, en dat, dat zei ik er ook nog bij. Het moment dat je op de televisie of op de radio komt, je zoekt er... Is bewust voor om je hoofd boven het maaiveld te steken. En dan krijg je veel reacties. Mijn stijl, en dat kan ik me heel goed voorstellen, is redelijk provocerend, is prikkelend, is stekend. En dat kan soms ook verkeerd uitpakken. Als daar mensen boos in worden, dan heb ik dat te accepteren. En dan ga ik er verder niet te veel over nadenken. Nee, maar dan hoeven ze natuurlijk niet uh, vervelende dingen over je te gaan zeggen. Ze kunnen wel. andere Maar als ze die behoefte voelen, is het toch niet aan mij om dat, om dat dan te ontkrachten. Nee. Ik bedoel, ik kan er niet zoveel mee. En ik zou het erg vinden als mijn vrouw of mijn dochter zoiets over mij zouden zeggen, of mijn naaste omgeving, of mijn vrienden, maar een man waar ik een paar grap over heb Gemaakt hebben vorige week ook nog inderdaad, omdat hij 250 keer bij het Nederlands Zelfdag gezeten heeft, hebben wij in onze uitzending Johan Deks in het zonnetje gezet, omdat hij 250 keer Bert van Marwijk geprezen heeft. Ja, ja dat is een geitje. Ja. Ik wel, snap ja. de voetbalmoeheid van iemand als Hugo Borst steeds beter. Ja. Dat is wel een beetje een feit. Is dit dan ook een overstap naar een nieuwe carrière? Nou ja, ik, ik doe ook allerlei andere dingen erbij: BNR Radio, waarbij je toch heel veel over andere dingen praat. Um, ik merk wel aan mezelf dat ik. Ik heb gisteren weer met veel plezier gekeken om. Nederland, Duitsland, Nederland, daar kijk je altijd naar. Maar er zijn wel eens momenten dat ik denk van. Waar zou ik nu voor willen kiezen vanavond? Zou ik voor willen kiezen om met mijn vrouw en dochter lekker ergens te gaan eten? Want we gaan ze nu aan het eten met een nieuwe kinderstoel. dochter dat het eten is nog niet handig hoor. Ja, dat is geweldig. Ja? Is dat. Okay. dat is een chaos is dat over het algemeen. <laughs> ja. en papa mag de hele tijd door het restaurant achteraan rennen enzovoort. Maar ik vind het alleen maar leuk. Of zal ik toch even die wedstrijd nog meepakken? En er zijn, maar dat moet niet uitlekken. Dit blijft onder ons. Ja. Ja, er zijn dan. momenten... Dat ik kies voor het uit eten gaan. Maar dat, houd niet onder ons. Hè? Want ja, hey, dit is maar goed. we gaan dus meer van dit soort boeken van jou lezen. Nou ja, ik vind het hartstikke leuk om hier meer over te schrijven. En ik, ik dacht aan één kant, misschien moet ik er nu mee stoppen. Want kijk, ze is nu nog herkenbaar. Maar dat zal over een jaar zal ze er weer heel anders uitzien. Misschien moet ik er daarom mee stoppen. En tegelijkertijd denk ik ook van ja, ik merk wel dat ik er heel veel in kwijt kan. Dat ja. ik echt heel veel van die andere nou, kant. Dan in wachten we het gewoon af met jou. Ja. Voetbalvader ligt vanaf deze week in de winkel: Terrorisme in rechtsextreem bereik, mijn dames en heren. Ja. Dat is een schande, dat is beschamend voor Duitsland En we gaan alles doen om die dingen af te klaren... en de mensen gerecht te worden. Ja, dat was Angela Merkel die haar uh, afschuw uitsprak... over rechts, rechtsextreem terrorisme. Annette Beerschel, ja, Duitsland is opgeschrikt... door uh, die aanslagen die al langer geleden gepleegd zijn... maar waarvan nu dan duidelijk gaat worden uh, wie ze gepleegd heeft. Wie zijn dat, de mensen die nu... Uh, zijn. Nou ja, dat is een kern, dus het zogenoemde trio dat, dat bekend is. Dat zijn dus twee mannen die zijn doodgevonden. Die hebben blijkbaar elkaar of zichzelf doodgeschoten. En dan is er een vrouw die is opgepakt nadat ze een huis in Zwickau heeft in brand gestoken. En uh, nou die drie, drie zijn dus de kern van, van, van, van die cel, van die terreurcel. En inmiddels zijn er nog één of twee verdachten. En één daarvan zeker is al opgepakt die echt uh, nauw betrokken zou zijn geweest bij die groep. En die is dan weer niet in het oosten van Duitsland... maar in het westen, in het noordwesten, in Hannover ja. opgepakt. Ja. Het gaat om een groot aantal moorden. Nou was er ook uh, onduidelijkheid de afgelopen dagen... eigenlijk sinds gisteren over de betrokkenheid van veiligheidsdiensten. Wat, wat speelt er op dat vlak? Nou ja, dus zo, elke dag wordt weer een klein beetje... een nieuw puzzelstukje wordt, wordt bekend, wordt weer iets onthuld. Dat, dat is weer heel erg schrikbarend. En het laatste was dus inderdaad dat een veiligheidsambtenaar... van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in Hessen... in de deelstad Hessen, dus de buurt rond Frankrijk... Frankfurt, die zou op de plek van een van die moordaanslagen in Kassel geweest zijn tijdens die aanslag. Oh. En hij zelfs uh, beweert nou ja, ik was er alleen, ik heb een e-mailtje, het was een internetcafé, ik heb alleen een e-mailtje verstuurd aan mijn vriendin, mijn vrouw er daarvan niets weten. Maar inmiddels bericht de media dat die man, die ambtenaar, dus wel degelijk bekend stond voor zijn neonazistische rechtsradicale overtuigingen. Het werd zelfs de kleine Adolf genoemd. Oh. Um, nou, en, en, en dat is zo'n verhaal, dat andere verhaal is ook nog dat in dit uitgebrande huis, daar in, in Zwickau, in het oosten, zijn ook papieren gevonden, identiteitspapieren, uh, in principe valse papieren, maar op die manier vals, dat ze eigenlijk alleen maar door de veiligheidsdienst konden worden uitgegeven. Hoe komen die papieren in dat huis van die terreurgroep? Uh, dat zijn allemaal vragen die, die zich inderdaad Duitsland nu stelt. Ja, dat is, klinkt allemaal heel ernstig. Uh, het is ook allemaal al wat langer geleden. Hoe kan het nou dat het zo lang geduurd heeft voor dit nou eens aan het licht is gekomen? Had dat geen prioriteit, of? Ja, nou dat, is, dat is inderdaad de grote vraag en eigenlijk uh, een van die schandalen. Want het is dus zo dat tenminste die, drie, die twee mannen die, die nu dood zijn... die zijn al uh, heel vroeg, meer dan dertien jaar geleden... in het vizier geweest van de opsporingsdiensten. Oh. Want bij hun werden een heel groot wapenarsenaal en ook een bom gevonden... en ze stonden bekend als hele gevaarlijke neonazies. Maar hoe kon het gebeuren dat die twee mannen toch konden onderduiken... en dertien jaar moordend en overvallend door Duitsland konden trekken. Ja. En dat is inderdaad de vraag. Nou ja, uh, nu wordt dus beweerd, en dat zegt dus uh, de politiek... inderdaad gaat dat uh, uh, door heel veel partijen... en natuurlijk de media uh, zeggen dat uh, uh, de opsporingsdiensten... veiligheidsdiensten op het rechte oog blind waren. Dus dat ze het niet wilden zien? Dat ze het niet wilden zien. Nou maar waar ja. waren ze dan ja. wel mee bezig? Want het linksextremisme uit Duitsland, de Rote Armee-fractie... dat was meer al in de jaren 70, toch? Dat was jaren 70, 80, maar daarna kwamen dus de aanslagen van 11... September. Dus daarna kwam het hele staatsapparaat weterende islamitische of zogenoemde islamitische gevaar uh, uh, voorgegaan en, en werd die bestreden. En uh, het, is heel, het is een klein detail. Hè. Vandaag eist de minister van Binnenlandse Zaken, die eist dat er een centrale databank komt voor neonazistische geweld en, uh, en, en, en daders en sympathisanten. Nou, zo'n databank bestaat al lang voor islamisten. Maar die neonazies blijkbaar... Het heeft nog nooit iemand voor nodig bevonden... om daar iets tegen te doen. Ja, ze hebben en dus gewoon niet goed op gelet? Niet goed op gelet. Nou, dat, uh, hopen we maar dat het alleen dat is. En, wat, wat zou er um, nog meer kunnen zijn? Nou, inderdaad zijn er nu meer berichten... en ook van, van verschillende media... niet alleen van hele linkse oppositiepartijen... maar ook van, van meer media die zeggen... zijn er niet inderdaad ook genoeg mensen... bij de veiligheidsdiensten... die sympathieën hebben. Zo. En, en dat, is dat, dus dat zou ver gaan. Dan zou het allemaal bewust geheim gehouden zijn... En, Bewust gebeurd zijn? Ja, nou ja, maar dat is allemaal in een hele geheime sfeer. En daar wordt dus ook gezegd: nou, is dat wel, uh, kan dat wel in een rechtsstaat? Ja. Kijk, nee, wat, nee, dat wat, lijkt me niet. Dat, kijk, één verhaal is bijvoorbeeld: dat is bekend dat de veiligheidsdiensten uh, zogenoemde V- mensen hebben, dus verbindingsmensen hebben in die neonazi-scene. Ik denk dat dat overal in mm -hmm. Europa gebeurt. Infiltranten. Infiltranten. Ja. Ik denk dat dat overal gebeurt. Dat is een, ook niets nieuws. Maar wat zijn dat voor mensen? En daar wordt dus ook beweerd, en dat heb ik uh, vandaag dus ook nog in verschillende kranten gelezen, die hele overtuigde nazi's, dus neonazi's zijn, die dat inderdaad geloven uh, uh, wat ze daar eigenlijk zouden uitspioneren in deze groepen. Ja. En, en dat is toch heel wrang, want dan op een moment heb je toch het gevoel of wordt toch de indruk gewekt dat daar met Duits belastinggeld neonazi-szene wordt gefinancierd. Dus dat is, dat is allemaal een hele enge verhaal en uh, ja, terecht eisen nu ook eigenlijk politici van alle partijen die eisen nu dat er inderdaad alles opgehelderd wordt, want ze zeggen, de grote vraag is hoe ja, diep uh, is eigenlijk die, die bruine moeras in Duitsland, nee. want dat is nog absoluut onbekend. We hoorden Angela Merkel natuurlijk al zeggen hoe, dat ze het heel ernstig vond en dat ze zeker een land als Duitsland zich dit niet kan permitteren. Maar hoe begin je dan een onderzoek? Die zegt mensen eisen dat nu politici van allerlei partijen. Wat, wat gaat er dan gebeuren? Nou ja, wat nu zeker gaat gebeuren, dat binnen die veiligheidsdiensten, dat is niet alleen één binnenlandse veiligheidsdienst, maar ja, dat hangt weer met die structuur van, van Duitsland samen. Daar zijn ook nog 16 andere van de deelstaten. Dat daar heel, inderdaad heel goed wordt gekeken. Wat voor informatie hadden we? Wat wisten we? Wat is er misgegaan? Waar zijn blunders geweest? Wat, maar die mensen wat heeft die, daar geval, welke, die zijn. Al gescreend, lijkt mij. Als je ergens wordt gescreend, is het bij de Veiligheidsdienst. Ja, maar goed. Uh, dus is gaan... dat, de, de vraag is natuurlijk... Uh, ja, inderdaad. Dan heb je dat bij de Veiligheidsdienst. Maar is die informatie ook naar buiten gegaan? Dus gisteren was bijvoorbeeld een vergadering... van de Veiligheidscommissie van de Bondsdag, Dus ook vrij geheim. zoiets dus als commissie stiekem, stiekem hier, meer... in, uh, hier in Nederland. En, en die hebben het daarover gehad. En die zeiden, nou moet heel veel boven tafel. Wat zijn dat voor mensen? Wie werkt daar eigenlijk niet om die mensen... Ja, uh, ja, nu bloot te stellen. En dat ze bekend zijn. Maar inderdaad dat we weten wat voor antecedenten ja. zijn. de antecedenten? Maar ga, wie, wie gaat dat onderzoek leiden? Is er een onafhankelijk gerespecteerd iemand die dat kan doen? Of hoe, hoe gaat dat Ja, er word, worden nu in de, intern zijn er nu onderzoeken bezig. Uh, uh, er komt inderdaad ook een commissie die überhaupt gaat onderzoeken. Hoe is dat eigenlijk ook de samenwerking met de politie... met het Openbaar Ministerie, hoe is dat eigenlijk geweest? Maar er uh, gaan nu ook stemmen op, zeker van de, van de linker oppositie... die een parlementaire enquête eisen omdat ze zeggen dat, dat is inderdaad iets uh, ja, wat, wat, wat jullie ook al zeggen. Dat moet absoluut naar boven. En dat uh, heeft de burger eigenlijk. Heeft de recht op alles om, om alles te ervaren. Ja. En je zegt uh, in de politiek wordt gereageerd uh, eigenlijk door alle partijen. Hoe is het voor de, voor de gewone Duitser? Hoe reageert hij hierop? Geschokt ook. Ja, en ook angstig. Ik las vandaag ook een grote kop in de bild zeitung de groot boulevardblad. Uh -huh. Die zei de angst voor de, voor de rechtse terreur. Het is niet zozeer dat wij nu allemaal aanslagen verwachten. Om eerlijk te zijn, aanslagen, de laatste was 2007, uh, geweest. Zover we weten, die, want we weten ook nog niet hoeveel andere maar... aanslagen nog op het konto gaan van die groep. Maar de angst gaat zeker om en de shock gaat om. En dan is toch zoiets van, uh, kijk, niemand doet ook uh, uh, doet de link... of heeft de link met, de, met het verleden van Duitsland... van het nationaalsocialisme in de jaren 30-40. Dat niet, maar het is wel door eigenlijk tientallen jaren het besef geweest... wij Duitsers hebben inderdaad een bijzondere verantwoordelijkheid... racisme en discriminatie te bestrijden. Maar waarom is die linker niet? Want die legt iedereen in zijn hoofd, lijkt mij. Nou, die link niet in dit geval dat je zegt... Uh, Kijk, wij Duitsers zijn predestineerd om neonazi's ja, ja, of zo ja. te zo zijn. Manier. Dat ja. bedoel ik niet. Ja. Want dan moet je alleen maar kijken uh, naar ontwikkeling. Of je kijkt maar naar Noorwegen, naar die aanslagen van Breivik. Uh, dat dat een Europees fenomeen is, ja, goed. Uh, is al er erg genoeg dat het in Duitsland gebeurt. Maar het besef is wel degelijk. Wij, wij hebben een verantwoordelijkheid. En we moeten eigenlijk ook kunnen vertrouwen dat onze opsporingsdiensten. inderdaad goed werken en daar alles aan doen dat dat niet tot zulke moorden komt. Maar. En wat dus ook nog is, en dat wil ik ook een keer noemen... wat een beetje onderbelicht is... of, of uh, uh, misschien te veel onderbelicht is... ook in de politiek... is hoe zich die migranten voelen. De, de Turken inderdaad en moslims in, in Duitsland. Die zeggen, wij voelen ons niet meer veilig. Maar. En uh, jarenlang is daar eigenlijk... Uh, is daar niet op gereageerd door de, uh, door de politiek. En inderdaad hebben ook de nabestaanden... van de slachtoffers... nou, het zijn tien mensen zijn vermoord worden... En de nabestaanden hebben gezegd: Wij zijn nog niet eens door, de, uh, door Angela Merkel, ook uh, door de, de regering, uh, ontvangen. Ja. Dus een beetje meer empathie zou eigenlijk ook uh, op zijn plaats zijn. Ja. Goed. Na het nieuws overzicht van half drie praten we verder met Robert Meijering. Hij begon een website voor jongens met anorexia. En met Erik Borgman. Hij stoft een oude manier van denken af, de moderne devotie. En verbindt die, althans een heel klein beetje, aan de Occupy-beweging. Eerst het half drie nieuws, gelezen door Renate Evers. Radio 1 NOS Journal. Italië heeft een nieuw kabinet. Premier Monti heeft een ministersploeg samengesteld. Die bestaat uit professoren, ambtenaren en bankiers. Er zit geen enkele politicus in. Het zakenkabinet moet ingrijpende hervormingen en bezuinigingen doorvoeren. die door de EU zijn opgelegd. De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillig Levenseinde wil mobiele teams voor euthanasie gaan inzetten teams met gespecialiseerde artsen moeten bij mensen thuis euthanasie toepassen. Volgens de vereniging worden veel zieken en ouderen in hun wens om te sterven niet serieus genomen. Op grond van de euthanasiewet zou deze groep wel voor euthanasie in aanmerking komen, zegt de vereniging. Minister De Jager zegt dat het kabinet rekening houdt met de zorgen van het Sociaal en Cultureel Planbureau... over de gevolgen van de bezuinigingen voor de burger. Volgens het SCP hangen er donkere wolken boven het land... De jager zegt dat de maatregelen nodig zijn en dat er wordt gekeken naar de sociale component. En koningin Beatrix brengt begin volgend jaar alsnog een staatsbezoek aan Oman. Ze zou eigenlijk in maart al gaan, maar dat werd uitgesteld vanwege de protesten tegen het regime in Oman. Beatrix bracht toen een privébezoek aan de sultan. En tot zover het nieuws van dit moment. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files op de ring van Amsterdam. Op de A10 de ringwest richting Zaanstad. Daar staat voor knopend Koenplein 3 kilometer. Daar stond het de hoge vrachtwagen. En de andere kant op richting Den Haag... tussen Westpoort en Geuzeveld staat 2 kilometer. Dus een auto stilgevallen. Daar is de rechte reis ook dicht. Radio 1. Dit is de dag dat u luistert naar Dit is de Dag met een tafel Wilfred Gené. Hij schreef een boek over zijn dochter, voetbalvader. Duitse journaliste Annette Birschel die vertelde over de nieuwste verdenking... in de kebabmoorden en het schok-effect in Duitsland. Ron Meijering begon een website voor jongens met anorexia... en Erik Borgman gaat met ons praten over de moderne devotie. U kunt reageren via Twitter, dan gebruikt u de hashtag DDD... of ga naar de website ditistedag.nu. Ron Meijering, ervaringsdeskundige als het gaat om uh, anorexia. Hoe oud was u toen u het had? Uh, 12, 13. Op die uh, grens had het. Uh, ja. Ja, dus dat is al wel lang geleden. Dat is lang geleden, ja. Uh, ja. Hoeveel, Absoluut. hoeveel woog u? Uh, 33 kilo. 33, ja. En voor een kind van 12 is dat wel weinig? Uh, het was zo weinig dat ik per direct opgenomen moest worden. Ja. En had u uh, door dat u een probleem had? Nee. Dat Helemaal niet. niet? Nee, dat heb je niet door. Nee, dat zie je ook als je op televisie kijkt naar, uh, dan zie je dan wel, bijvoorbeeld die ik dan gezien van meisjes die ook zo licht waren. En die hadden dan niet het idee van, hier kan ik aan overlijden, ik kan nog wel wat lichter, weet je wel. Maar uh, dat heb je helemaal niet door. Nee, want had je verder problemen op school of zat uh, je in de knoop met jezelf? Nou, ik werd altijd wel gepest op school en uh, ja, je, je, je bent anders als een ander, dat zien ze direct. Dus dat wordt gelijk opgepakt om, uh, om, om uh, een stok om mee te slaan, zeg maar. Ja, nou ja. absoluut. Je werd opgenomen in het ziekenhuis en toen? Uh, wisten ze het nog steeds niet? Dat heeft 18 weken geduurd voordat ze er helemaal uit waren. 18 Hadden... weken, dat is een paar maanden. Ja. Mag ik, ja, 18... ik even snel rekenen? Ja, ja, klopt. <laughs> ik heb uh, 18 weken zonder voeding gehad om, uh, om op, de, op de been te houden, zeg maar. En uh, dat was gewoon in een normaal ziekenhuis. En daarna ben ik naar een uh, ziekenhuis gegaan waar, ze, waar ik op de kinderafdeling uh, isolatietherapie heb gehad. Dan word je gewoon opgesloten in een hokje kleiner als dit. Dan krijg je een bed en dat is het. En als je dan een kilo aankomt, dan mag je een boek lezen... of mag het gordijn in Europa, of, uh, zo, klinkt, een uur open dat neem. klinkt nog opa waars. <laughs> Nee, Dat is echt, echt gebeurd. Ik mocht mijn ouders niet zien. Mijn opa was overleden. Dan mocht ik wel naar de begrafenis. Maar dan werd ik opgehaald. En dan uh, werd die beste man begraven. En een uur later was ik weer terug. Want ik mocht ook niet bij de lunch of zo zijn. Mm. Dus en wa waarom was dat? Uh, ja, ze hoopten door, door, door die therapie dat je, weer, uh, dat je weer ging eten. En natuurlijk werkte dat op dat moment uh, natuurlijk wel. Want je wilde zo snel mogelijk weer... Uh, in de, in de vrije buitenlucht ja, zijn. Het is niet ja. de jou, de dit hoor. Nee, nee, nee, nee. Dat, zeker dat is niet nee. De ook, nee. Nee, ik denk al... ook niet dat die nog toegepast wordt. Maar ze, ze wisten gewoon echt niet wat ze ermee aan moesten. Want at u gewoon heel weinig of uh, uh, braakte u het ook expres weer uit? Uh, dat is wel gebeurd, maar dat was zeker, de, de, bij mij was het vooral niet eten. Nou ja. En twaalf is wel jong, zelfs voor meisjes, denk ik, of niet? Nou, uh, als je vorig jaar uh, het programma van uh, Yvonne Jaspers uh, afvallen, ik, ik zie een meisje van acht in... en die ouders hebben sta, ja. stad en land af moeten lopen... om, om de, de erkenning te krijgen dat, dat dat meisje dat dan ook had. Want dat bestond niet dat een meisje van acht anorexia kreeg. Maar ja. ja, ik denk, schouw je in Nederland niet in een hokje past, dan ja. kan het niet. Nee. En dat was voor mij ook, van, je bent een jongen, dus je kan, ja, anorexia kan het niet zijn. Want dat is een meisje ja. Hoe lang uh, is het doorgegaan? Na die 18 weken uh, had u het lek boven of niet? Nee. Dat heeft bij elkaar uh, vijf jaar geduurd. En toen, hoeveel kilo was u toen... Uh, ja, je wordt natuurlijk sowieso zwaarder omdat je ouder wordt. Uh, nou, dat hoeft niet hoor. Nee? Hoeveel nee. kilo was u toen het over was? Uh, 53. 20 kilo erbij. Ja. En u bent nog steeds niet heel dik. Nee, maar ik hoef tegenwoordig helemaal nergens meer op te letten. Nee? Gaat helemaal vanzelf? Ik kan uh, s'avonds aan de chips en aan het bier en... Uh, alleen als ik op vakantie ga en dan all-inclusive en dan heel weinig doen... dan wil ik wel aankomen voor de, de rest. Ik gaan met die banaan. Ja, ja, ja. Ja. Maar is het probleem ook helemaal weg? Ja. ja ik, u, heeft ook niet meer, u eet goed en... Uh... Ik eet uh, veel. Vergeleken ja. bij een ander eet ik echt veel. Maar hoe is dat dan gekomen? Want het, dus die methode van bestraffen, dat, dat werkte dus niet. Maar, maar, maar wat heeft dan uiteindelijk wel gewerkt? Bij mij heeft ze de, de klik gemaakt van uh, uh, dat ik ben gaan werken... Ik, ik ging in de bakkerij werken. Ja. Ja. Ja. Ja. In de bakkerij werken. Dat, ze, dat is veilig. Je gaat veel koeken jatten. Nee, dat wilde ik zelf. Ik vond het heel erg leuk om te doen. Je, je, maar dat schijnt bij anorexia patiënten ook echt voor te komen. Dat ze heel erg zorgzaam zijn voor een ander. En juist niet voor zichzelf. En uh, toen ben ik gaan werken. En toen had ik zoiets van, hé, hey, ik ben ergens goed in. Ik ben ook goed in. Uh, gewoon in de bakkerij. Ja. Dus en, dan, dan, dan is je, je, je, je bliksemafleider. Want dat is het gewoon. Van, een, van je grotere probleem is is over, heb je niet meer nodig. En ja. dan... Het gaf zelfvertrouwen en daarna ging het ja. beter. Ja. Ja. Maar was het zo simpel? Want je hoort vaak dat mensen jarenlang behandeld moeten worden... voor zo'n ziekte. Nou ja, ik, ik denk... Ik heb natuurlijk niet de waarheid in pacht... want ik ben ook geen, geen hulpverlener. Maar ook als, ik niet. Ik, als ik naar mezelf kijk... Uh, en, en, en Ik heb toevallig een, uh, een mail gehad van een behandelaar... die zich helemaal afgewend heeft van de, mensen die, of de methodes... zoals ze nu toegepast worden. Hij zegt, ik ben gestopt om het over eten te hebben. Want het gaat niet over eten. Dat mm. eten is de bliksemafleider. Dat is de, de macht die die persoon heeft op dat moment. Om te zeggen van... Je kunt me alles afnemen. Maar ik ga niet eten. Nee. Dus dat maar is, maar dat wat was nou de diepgewortelde motivatie om niet te willen eten? Wat, wat, wat, wat, was het elke ja, dag, wat hield je dan bezig? Het, je begint... Ik was vroeger niet dik, maar ik had wel een behoorlijke kont, zeg maar. Dus daar werd ik wel eens mee gepest. En dan denk je van, nou, weet je wat, dat kan er wel eens af. Ja, waarom ja, je daar op, op 12 jaar maar geleden... Maar zeker als jongen ook, dat, dat zie je ja, veel dat, minder, zeg maar. Ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja, ja, ik denk dat het verschil tussen een jongen en een meisje niet zo groot is. Een meisje begint ook met afvallen en krijgt complimenten. En gaat daarmee door. Maar toen was die kont eraf, en toen? Dan ga je door. Dan, dan heb je het gevoel van ik ben goed bezig of zo? Ik, ik ben ergens goed in en ik krijg complimenten. Ik kan niet onder controle nou, houden. Dat ja, is het dan ik denk dat het, dat het daar wel mee te maken heeft. Want het is wel degelijk een rationele keuze. Het gaat niet vanzelf. Uh, in het begin is het een rationele keuze, denk ik. Maar je moet er natuurlijk wel gevoelig voor zijn. Ik bedoel, wij zijn, allemaal, wij zijn met z'n vieren thuis. en We zijn allemaal op dezelfde manier opgevoed. Tenminste, dat vind ik van wel. En de een heeft er wel last van, ja. en de ander niet. Dus je moet wel iets. er moet ergens een trigger zijn die dat. wakker maakt. Ja. ja. Deze week heeft u een website gelanceerd gericht op jongens met anorexia. Ja. Uh, is dat echt nodig? Dat is echt nodig. Ja. Dat heb ik wel gemerkt aan de reacties. Ja? Iedereen ja. vindt het vreemd? Uh, uh, nou, iedereen vindt het niet vreemd. Iedereen, de, de, de mensen die. de die jongens die dus anorexia hebben, vinden het fantastisch dat er eindelijk iets is. waar ze. Waar ze uh, een stukje herkenning en erkenning krijgen. En, uh, maar ook uit de hulpverlening merk je wel... Van dat ja, het is wel een groep waar eigenlijk heel weinig aandacht voor is geweest. Uh, en, en de reden... Uh, op de, in de spits stond een, uh, een interview. Dat ging uh, uh, overkoepende organisatie, uh, de SABN. Die gaf ook toe van, ja, die groep is eigenlijk zo klein dat wij daar heel weinig aandacht hebben, aan hebben besteed en ze gaf ook toe van als jongens bij een huisarts komen worden ze nog steeds weggestuurd ja natuurlijk niet bij elke huisarts en er zijn huisartsen die dat waarschijnlijk heel goed onder de knie hebben maar die worden weggestuurd omdat het bij jongens niet voorkomt mm. nou, als, je, als je dit voor elkaar kan krijgen dat die arts in ieder geval die klik maakt van hey het zou best eens kunnen zijn dat schiet dan hoop ja. dan heb je al heel veel gewonnen gaan even luisteren naar het fragment dan vertelt een jongen dat het lang duurde voordat hij erkende dat hij een probleem had op dat moment had ik zelf nog zoiets van nee dat kan niet dat, uh, dat is iets voor meisjes dat, dat zal er niet. Uh, uh, toen uh, uiteindelijk uh, kon ik ook niet meer werken. Ik moest uh, stoppen met school. Stoppen met mijn rijles. Uh, op dat moment had ik wel zoiets van... ja, ik heb toch wel een probleem. Ja. Is, het, is het vooral uh, het imago dat het een meisjesprobleem is? Nee, het grootste gedeelte is natuurlijk ook wel een meisje. Hoeveel procent? Uh, 90% is 90 een meisje. En 10% is, is, een, uh, is een jongen. Hm. En... Uh, ik denk wel dat meisjes onder elkaar het sneller bespreekbaar maken. Het is Zo, je wordt maken, weet je wel. Maar jongens onder elkaar is natuurlijk is niet stoer. Ik bedoel, het is een meidenziekte en dan ga je echt niet bespreken. Dus ja. dat lijkt mij niet, ik tenminste ook niet. Hoe gevaarlijk is het geweest in jouw geval? Uh, heel gevaarlijk. Ja, ik had een uh, hartslag van dertig. S'nachts kreeg ik een hartbewaking om te kijken of, of het niet zou stoppen. Dus ja, dan ben je echt wel uh, ja. ver en, heen. En het is vooral iets voor de puberleeftijd. Daarna gaat het meestal beter... Dat uh, hoeft niet. Als je, uh, en vandaar ook dat, dat ik die website wilde. Hoe eerder je erbij bent, dus hoe sneller je het uh, uh, herkent... en je de behandeling start, hoe eerder je er ook weer vanaf bent. Als het heel lang duurt, dan zit het zo diep geworteld... dan raak je er vaak niet meer vanaf. Nee. Niet elke patiënt geneest. Nee, Dat kan dus blijvend zijn. Heb je al veel reacties gehad de afgelopen dagen? Heel veel, ja. Ook van hulpverlening die, uh, die uh, de hulp aangeboden hebben. Van mensen die het hebben, uh, ouders die... Uh, Aangeven van uh, ja, ik zit met een zoon en uh, fantastisch dat dit er is. En dan, en dan is het een, een site waar mensen dan informatie kunnen vinden. Uh, is het ook een soort lotgenotencontact? Wat, wat er zit een... een forum op waar uh, je dat dus uh, uh, met elkaar kan delen. Uh, en, en wij zijn begonnen eigenlijk alleen maar om er bekendheid aan te geven. En we hadden zoiets, ja, dat duurt wel een jaar voordat we ergens een beetje bekendheid kregen. Maar ja, we stuurden een persbericht eruit. En, en barsten los. En barst los ja. Ja. Je zei aan het begin: financieel is het voor veel mensen ook niet interessant om wat aan onze ziekte te doen. Wat bedoel je daar precies mee? De groep is heel klein natuurlijk. Maar dus ja, de medicijnen zijn toch niet anders dan bij meisjes, neem ik aan? Nee, en maar ja. nee. De behandeling. Uh, um, een, een, als je een behandeling ontwikkelt voor 40.000 mensen, kun je hem over 40.000 mensen verdelen, moet je hem voor uh, de die jongens. De, de, de jongens die een eetverslaving of een eetstoornis hebben... zijn er 4.000, maar daarvan zijn er maar 5, 6, 700 honderd jong. Maar, maar is het ook een andere behandeling dan voor meisjes? Denk ik niet. Maar dan maakt het financieel natuurlijk Nee, dat is waar. Ja, maar die klik moeten ze wel maken, denk ik. Ja, dat maar je... ik, ik, ik denk, en dat, ik was blij dat ik die mail van, uh, van een van de behandelaars kreeg... die zegt van, ik ben gestopt om het over eten te hebben... Ik, ik denk dat daar ook wel een stukje sleutel ligt. Want ze hebben het over eten en het gaat niet om eten. Nee, ander probleem. Ja. Wil je nog een keer de website noemen? dat alle luisteraars die er meer van willen weten dat terecht kunnen. www.anorexiajongens.nl. U luistert naar Dit is de Dag op Radio 1 met Thijs van den Brink en I've been Grutteke.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 Erik Borgman. Niet echt een ethisch probleem. Erik, we gaan het hebben over uh, de moderne devotie. Dan denken we wat. De moderne devotie? De burgemeesters van Zwolle en Deventer die tekenen vandaag een verdrag waarin ze beloven het gedachtegoed van die moderne devotie uh, te promoten. Nou, misschien moet je ons maar eerst eens even uitleggen wat dat is, dat gedachtegoed. Ja, uh, nou, eerst maar even het woord modern. Modern betekent uh, oud, in dit geval. Ja, dat is een beetje. Beetje gek. Uh, aan het einde van de middeleeuwen, het is een beweging aan het einde van de middeleeuwen. Uh, voor die, die uit was op vorming van, in zekere zin de kerkelijke, maar ook wel de burgerlijke uh, structuren. En men wilde uh, af van de wat men dan noemde de veruitelijking. dus allerlei vormen van mooi gedrag. Men wilde naar binnen. Uh, het moest uit het hart komen. Het was dus een beweging die erg voor, uh, voor nou, ja, devotie, voor toewijding was, maar vooral in jezelf. En je moest daar zelf uh, in geloven. Je moest je niet voortdurend uh, daarop laten voorstaan, maar je moest vooral uh, zelf goede mensen worden. Dat was, uh, was de gedachte. Uh, veel uh, aandacht besteed aan scholing van mensen. Mensen moesten kunnen lezen, moesten ook zelf kunnen lezen. Zelfde bijbel kunnen lezen. Zel, ja, zelf te Bijbel kunnen lezen en zelf ook uh, hun eigen uh, geestelijk leven op peil houden. Dat was, uh, was de gedachte. En het opmerkelijk is natuurlijk dat nu een, uh, de steden waarin die moderne devotie een grote rol gespeeld heeft, Zwolle en Deventer, dat nu beschouwen als een niet alleen maar cultureel erfgoed, in de zin van vroeger... en, en, en, en uh, het is mooi dat mensen naar het museum kunnen, enzovoort, enzovoort. enzovoort Want dat kunnen ze ook. Maar dat ze het ook belangrijk vinden dat dat, dat, dat gedachtegoed uh, levend blijft... dat vond ik zelf wel een heel opmerkelijke uh, Mag je niet beweging. onmiddellijk bij een burger. Nee, nee, en het is natuurlijk met name in de Nederlandse situatie... omdat het een religieuze beweging is... Uh, dat de burgerlijke overheid nu zegt... het zou mooi zijn als meer mensen zich op deze manier uh, zouden toewijden aan hun wereld, mensen hoeven niet religieus te worden... maar ze moeten wel met, met toewijdingen, met hart en ziel... Uh, voor hun medemensen er zijn en voor de, voor de omgeving er zijn... dat een burgerlijke overheid dat zegt, dat is opmerkelijk. Ja, ja. Nou, zullen we eens even die burgerlijke overheid erbij halen... in de vorm van de burgemeester van Deventer, Andries Heidema. Goedemiddag, meneer Heidema. Ja, goedemiddag, ja, U heeft uh, net uh, samen met uw collega uit Zwolle uh, ondertekend... dat u uh, dat verdrag van de moderne devotie vorm wil gaan geven... Uh, dat klinkt toch een beetje raar, zo'n middeleeuwse stroming waar u nu weer aandacht aan wil gaan geven. Hoe, waarom wilt u dat? Nou, het mooie is dat we uh, eigenlijk aanhaken aan een brede maatschappelijke beweging, zowel in Bevers als in Zwolle, waarbij je ziet dat verschillende groepen eigenlijk weer het gedachtegoed van Geert Groot en de moderne devotie hebben herontdekt. Enerzijds als een stuk ja, DNA van de stad, maar anderzijds ook ja, vanuit uh, ja, betekenisgeving aan, uh, aan, aan, aan het leven anno 2011. Um, we hebben in Deventer bijvoorbeeld een, een, een stichting Geert Grote Huis, die op de plek waar het huis van Geert Grote stond nu weer bezig is. Er wordt u gebouwd uh, aan, het, uh, aan, aan een Geert Grote Huis, waar zowel de geschiedenis van de moderne devotie in Deventer en in Oost-Nederland als ook, ja en wat betekent dat nu voor het heden, weer uh, gewoon heel zichtbaar wordt. Maar uh, het al, dat snap, een toch, ik snap het helemaal niet. Wat wilt u dan tegen ons zeggen? Wat ik tegen u wil zeggen? Ja, tegen ons burgers. De van... Tegen het, uh, wat betreft de ondertekening van de intentieverklaring zeggen we eigenlijk van... het is goed dat in de, in de samenleving op verschillende plekken deze initiatieven plaatsvinden. Uh, we stimuleren dat omdat we het waardevol vinden. Dat is dus uitspraak één. En we kunnen als gemeente kunnen we, uh, de individuele initiatieven waar mogelijk duwtjes in de rug geven. Dat doen we bijvoorbeeld met Geert Grotehuis als het gaat over medefinanciering van de bouw en de hereniging van de omgeving als een voorbeeld. Maar ook de samenwerking onderling stimuleren en ook tussen Zwolle en deventer kijken of we... Uh, ja, allerlei activiteiten die nu vanuit de individuele organisatie worden, uh, worden gedaan... of die we niet verder kunnen ja. verbinden. En maar daar is vinden het, we dus als, ja. als gemeente ja, waarde. Is het dan gewoon ook een beetje een manier om wat meer toeristen naar, naar uw beide plaatsen te krijgen? Of wilt u er ook iets meer uh, geestelijks mee bereiken? Uh, dat mensen weer meer tot zichzelf inkeren, zoals Erik Borgman net schetste? Waar het, uh, het, het, het mooie is, is dat gewoon voor hele diverse mensen uit de samenleving raakt... christelijk en niet-christelijk omdat er uh, elementen in zitten die ook voor niet christen ongelooflijk relevant zijn. Als het gaat over de vraag van, ja, gaat het in het leven om het grote graaien, om het meer en meer? Of uh, kunnen we ook met, uh, met minder genoeg nemen? Ja. Hoe gaan we met de mensen om ons heen om? Ja, maar is dat, is dat uw taak als burgemeester? U moet er gewoon zorgen voor dat, de veiligheid en dat soort dingen? Ik vind dat een taak van een gemeentelijke overheid, want ik teken namens de college burgemeester en wethouders, is dat uh, we een bijdrage leveren aan het... Opbouwen en, en versterken van een samenleving. En als daar het gedachtegoed van de moderne devotie van betekenis in kan zijn. en we zien dat dat van betekenis is. anders komen ook niet alle herderschappelijke groeperingen. die hierop aanhaken. ja, dan vind ik het een enorme uitdaging. Uh, en ook ja, uh, een enorme versterking van die taak van een overheid ja. op de bouw en zo'n samenleving. Oké, okay, dank u wel. Uh, Erik Borgman, dat klinkt uh, als een opmerkelijk geluid voor een burgemeester. Nou, zeker. En wat mij betreft een positieve uh, wending. Want het, uh, behalve de uh, gedachte dat deze, deze beweging nu in, uh, uh, in de aandacht staat, is het ook uh, een, het steun, ondersteunen van, van, uh, van de initiatieven van onderaf. Dus mensen verbinden zich al. En een burgemeester zegt. dat vinden wij van belang. In plaats van je zegt van nou. U mag zich wel verbinden, maar dat doet u op onze voorwaarden. En dat moet dus zo, en anders krijgt u geen ja. subsidie. Maar Wat mij betreft is dat, dat eigenlijk een van de mooie kanten van het initiatief. Mensen zijn hier al mee bezig. Ze verbinden zich op deze manier. En inderdaad, dat, dat gaat over allerlei grenzen heen. Dus soms zijn het kerkelijke groepen, maar soms zijn het ook maatschappelijke uh, groepen. Mensen komen voor hun buurt op, proberen hun buurt weer echt van hen te maken. Dit soort, uh, dit soort dingen. En in plaats van dat de burgemeester zegt van nou ja, dat kan wel. Maar on alleen onder onze voorwaarden uh, mag, mag dat of vinden wij dat belangrijk. Nee, ze steunen de, de initiatief van de burgers zelf. Ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Ja. Tegelijkertijd zien we ook een, een, een soort koudwatervrees in de politiek... Ja. om zich in te laten met religieuze aangelegenheden. Ja. Uh, steken deze burgemeesters, uh, ja, lopen die voor de troepen uit? Of wat, hoe moet je dat duiden? Nou, het is natuurlijk altijd al zo geweest... als je uh, met de landelijke politiek uh, praat, heb je hier altijd een probleem. Uh, de lokale overheid begrijpt heel goed dat uh, de zelforganisaties van burgers... en soms zijn dat gewoon kerkelijke en religieuze organisaties van fundamentele betekenis zijn voor wat er in hun eigen stad gebeurt. Dus dit is echt een gemeentegeluid, zal ik maar zeggen. Dit hoor je in alle uh, maar, kleine en middelgrote gemeentes van Nederland. Het blijft toch een beetje vreemd dat de burgemeester tegen mij zegt... dat ik niet mag graaien? Daar bemoeit hij zich mee? Nee, hij zegt dat hij het belangrijk vindt dat er <lacht> mensen zijn... die tegen jou zeggen dat je niet mag graaien. Mij hij zegt het zelf ook een er beetje. zit er stap dus. <lacht> Maar even een ander aan tafel. Net een busje te zetten, wacht op een burgemeester die jou zegt... Van, denk eens wat meer na over hoe je in het leven staat. Uh, om heel eerlijk te zijn, ik... ik... Ik vind het absoluut niet concreet. Ik, ik Je mag zou... niet meer graaien. Ik mag dat. Uh, um... Je weet niet nou, wat je, ik ga niet. <laughs> ja, ja. Ik ga niet. Dat is het goed. Ja. Nou, leg het dan nog eens nou, even kijk, uit. Als het, als het om burgerschapszin gaat. Ik bedoel, het moet ook. Kijk, als ik al uh, zit te luisteren, nu ben ik in Goed, Goed, uh, Maar uh, er zijn ook anderen die, die. zeg maar. moderne devotie, die, die, die daar niets mee kunnen. Die vragen zich af. Ja, wat is het nou, het? nou over? Gaat het nu om burgerschapszin? Ja, goed. Op je vraag antwoord te geven. Ja, inderdaad, dat zou ik zeggen. Dan, dan vind ik als een burgemeester zegt. Ja, het dat vinden we prima. Ja. Goed, Maar maak het concreter. Maak het concreter. Het, ik vind het, het is... heel zweverig. Nou, Erik, doe je best. Nou ja, het is waarschijnlijk ook zo algemeen. Uh, en inderdaad, er zitten natuurlijk ook meerdere dingen tegelijk in. Uh, een van jullie stelde de vraag. Uh, er zit natuurlijk ook het idee van toerisme. Uh, het, is, het is letterlijk cultureel erfgoed. Uh, je kunt er ook naartoe. Het is, het is een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Nederland. Het doet ook bij de historische kanon van Nederland. Nou ja, dat is natuurlijk ook een aspect. Maar ik vind het interessant dat men probeert deze dingen met elkaar te verbinden. En dat dus ook met burgers in de eigen stad uh, doen uh, doet. Het is dus ook niet zomaar. De burgemeester zegt niet dat ze dit moeten gaan doen. Het gebeurt al. En de burgemeester zegt: dit vinden wij nou een uh, goed initiatief. Als het zo zou werken, dus als ook andere groepen dan zouden zeggen van: nou, dan hebben wij ook nog wel een goed initiatief. Maar wat? Burgemeester. Nou ja, het, het, het, uiteindelijk <lacht> draait het denk ik over om, om burgerschapzin. Dus het idee dat de samenleving van mensen concreet van onderop is. Mensen geven de samenleving van onderop vorm... en niet doordat ze uitvoeren wat de overheid, uh, wat de overheid wil. En daarbij is engagement, ook diep uh, persoonlijk engagement... eigenlijk onmisbaar. Zoiets dergelijks zit hier volgens mij achter. En dat vind ik wel een interessante wending. Dus in plaats van dat je tegen de burger zegt... je moet doen wat ik zeg, zeg je tegen ze... het is okay. van belang dat jij weet wat jij moet zeggen... en jij moet doen. We, We de gaan de gauw, de gauw het door naar nou onze dichtere bij de dag. Dat is vandaag Sander Koolwijk. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd. Hey. Yes. Oké, okay, daar komt ie Live is live. De zwartgevlekte kat die naam Panna bij mijn dochter de achterlijn laat stuiven tot de lat geef ik brokjes. Streef ik. ook vandaag. Herstellend van de aanslag op ons vaderland met precisie uitgevoerde euziel in withemd en met kabat groot gebracht. Ik laat de bal mijn hele lichaam onderzoeken. Mijn voeten, knieën. Mijn hoofd twijfelend over de moderniteit van de devotie en tenslotte mijn schouders. Een heel klein beetje, zoals de beste voetballer aller tijden, dansend op Life is Life. Toen hij nog niet voorgevreten, toen anorexia alleen voor meisjes. Toen voetbal nog geen moderne devotie, toen voetbal nog niet voor kwetsbare papa's was. <lacht> Mooi Sander, hartelijk dank. We zetten jouw uh, gedicht op onze website. Dit is de man. dag, punt nu. Hartelijk woord dank aan Wilfried Gené. Die heeft de rest van het uur het boek zitten lezen. Heb je het uit? Ja, ik heb het net, ik had hem nog niet gezien hoor. Prachtig, ja. Ik, ik had hem echt nog niet gezien. Ik ben helemaal blij joh. Nou mooi, dank <lacht> ja. dat je er was. En veel plezier ermee. Ja, uh, Annette Beerschel, hartelijk dank. Uh, Ron Meijering, succes met je website. En Erik Borgman, ook dank dat je er was. Er zijn ook mensen die zich afwenden. Als ik dus merk dat ik afgewezen word omdat ik een kind van NSB'ers ben... dan is dat heel pijnlijk. Straks na drie uur aandacht voor een van de laatste taboes... uit de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Gesprekken tussen de kinderen van Joodse slachtoffers en kinderen van NSB'ers. Dat zometeen na het nieuws van drie uur. Tot zo.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 Dit is de SNS-Bank van Wim en niet van Fred. Dit is Radio 1.